Zo, nou dat mijn mooie plaatje weer eens naar de achtergrond draai en mijn stem weer een beetje naar voren laat komen, wil ik natuurlijk iedereen weer hartelijk welkom heten. op deze zaterdag, de 24 september 2011, waar wij weer een leuk programma gaan presenteren van Brill Radio. En dat doen we natuurlijk vanuit rijen en we gaan natuurlijk weer er een leuk avond van te maken. Nou, we hebben het vanavond natuurlijk over de cijfers en de letters, wat heel belangrijk is en waar ik vanavond gewoon met jullie persoonlijk over een, uh, door wil gaan en eens gaan kijken welke cijfer hoort nou bij jou en welke is natuurlijk alles. Het heeft heel veel te maken met je voornaam en de plaats waar je woont, maar daar komen we straks al op terug. Want voor we natuurlijk gaan beginnen, wil ik uh, iedereen natuurlijk van harte welkom heten die de moeite hebben genomen om vanavond hier plaats te nemen in mijn chatkamer, in mijn gezellige chatkamer, had ik al gezegd. En dat is natuurlijk onze Bjorn uit België, goedenavond lieve Bjorn, fijn dat je er bent. Ja, ik heb je meer te ontvangen en inderdaad, als je hoofdpijn hebt, nou, en vooral als je koud, zeg je, dus als je iets aan eten bent, en het trekt helemaal naar je hoofd toe, dan heeft het vaak met je kies te maken, of met je verstandskies. Ik heb dat zelf ook wel eens gehad, dus het kan, daar kan het gewoon vandaan. Dus je moet niet gelijk maar denken uh, dat je een tumor hebt, of wat het ook, want tumors, dat zijn helemaal andere, krijgen helemaal andere uh, symptomen. Dat, uh, nou, dat kan je zo al zeggen, dat is gewoon niet, het heeft iets met je kiezen te maken. Dus, daar maar eens een keer naar laten kijken of daar heeft het mee te maken. En, ik heb het altijd als ik gripperig ben, en Chaco zei het u straks, dat hij gripperig was. Nou, en ik weet gewoon, als ik gripperig ben, heb ik het ook altijd in mijn kaken en in mijn hoofd. Dan sla ik het altijd bij mij op mijn kaken en... Uh, Jacco, die is ook grieperig en die heeft ook hoofdpijn. Dus het zal wel een combinatie zijn van, maar je hoeft niet, eigenlijk niet zo gauw bang te maken, want zoals ik voel, is het niets verontrustend, maar alleen maar vervelend. Want dat is natuurlijk niks erg als pijn. He, vooral die keer weet het zelf al, als van vorige week met mijn rug. hoe verschrikkelijk pijn ik had. Nou, toen straks, nou, van heel de hele week niks gemarkeerd. Nou, toen straks, ben ik dan even boodschappen bezig doen. En toen ging ik in en een keer steken mijn bil. Nou, net op zo'n spier, net wat het scharniert. Nou, ik kom maar aan, weer lopen. En dan heb je weer eventjes helemaal niks, dan kan ik weer van alles. Dus wat dat is, dat weet ik ook niet hoor. Maar het zal wel. Dan wil ik natuurlijk Danny, welkom heten. goedenavond, lieve Danny. Ik hoop dat je natuurlijk weer uh, gezellig bij ons blijft komen, de komende twee uur. Dan is ook natuurlijk onze aller directe. Je weet als Dirk er niet is, dan is er ook een radio, want altijd weer leuk als ik hem binnen zie komen, want het is één van de luisteraar. Het was juist iemand die in het begin mijn programma's opnam. En dan kon iedereen na naluisteren. Je was er altijd heel technisch mee bezig. En je doet het geloof ik nooit meer. Maar toen was het wel, want toen kon iedereen het gewoon ook nog naluisteren. Dan is er natuurlijk Donner. Donner vanuit Schotland, goedenavond, lieve Donner. Ik hoop dat je een beetje lekker gezellig, lekker met een warme plek om je heen, heerlijk ik druk het met een kopje heerlijke thee naar mijn programma zitten luisteren want zo stel ik me eigenlijk eigen jou voor hè een heerlijk zit in je stoel lekker luisteren zo naar naar ridderradio met eventueel een pleet om je heen ja het is misschien maar uh, uh, het is misschien maar een, uh, een, uh, een een idee van mij zomaar zo stel ik jou voor met een heerlijk kopje thee en heerlijk genieten zo van hetgeen wat er allemaal zo'n beetje aan je voorbij gaat. Ik hoop dat je stem al een stukje beter is. Want van de week was het natuurlijk best wel heel vervelend. En ik weet als je je stem kwijt bent, dan is er of je je eigen heel veel moeite moet doen om de woorden uit je te persen. En dat kan heel vervelend en heel vermoeiend zijn. Maar in ieder geval een hele goede avond. Dat is er natuurlijk. Vanavond, uh, Edwin, onze eigen uh, ten weer. Goeie lieve Edwin. Ik hoop dat het met jou ook een beetje goed gaat, want ik maak me toch wel een beetje zorgen. De vorige week, toen zei je: ga weg, van het zitten wordt te moeilijk. Nou, en dat heb jij niet meer gehoord, natuurlijk, dat ik vraag: wat is er nou met jou aan de hand? Dus ik zal, uh, en ik heb ook, geloof ik, jouw telefoonnummer, al had ik jou wel gebeld. Dus dat horen we misschien wel een keer wat er aan de hand is met je, want het verontrust mij toch wel een beetje. Maar ik hoop dat het allemaal nou weer een beetje beter met je gaat. Daar hopen we dan maar. Dan is er natuurlijk onze Tjakko. Ja, Tjako is wat grieperig. Heeft nou ook hoofdpijn. Net vorige week zei het, wij konden er al de ook wel. <laughs> een beetje met een geitje bedoeld. Maar in ieder geval, lieve Tjako, ook jij ja, welkom. Dan is er onze eigen Laris vanavond. Fijn dat je er weer eens een keertje bent, lieve Laris. Ook weer een tijdje geleden. Ik hoop dat het type op het toetsenbord een beetje makkelijker gaat. Ik weet... Dat je daar vaak moeite mee hebt, om, om, om, om alle letters te typen, maar dat geeft niet, blijf maar lekker op de achtergrond. We weten toch dat je er bent, en dat is toch altijd heel erg gezellig. Alleen, als het maar weet, en je luistert, en dat je gewoon even bij ons bent, en even gezellig, en, om gezellig samen te zijn op deze zaterdagavond. Dan is het er uh, op het moment, ai oe Ai, nou, het moet toch allemaal niet gekker worden. Het was steeds moeilijker hoe ik het allemaal uit moet spreken. Maar maakt niet uit, in ieder geval jij ook welkom vanavond bij ons. Het is een, ik denk een samenvat van allerlei, van allerlei uh, namen, voornamen. Of niet, ik weet het niet. Als ik het teruglees kan ik er ook niks uh, uithalen. Maar in ieder geval een hele, hele goede avond. Dan is natuurlijk onze Elisabeth, mijn trouwe vriendin. Goedenavond, lieve Elisabeth. Jij ook natuurlijk welkom. Dag oma. Dag iedereen. Goede avond allemaal op de chat. Ik ben Wilfred, de oudste zoon van Nelt te Napel en ik ben nou thuis. Okay. Goede avond allemaal. Nou, dan is er wil natuurlijk als oh, dus zijn zijn, de trouwe vriendin. Is het Tarot Oh. Ah, is het Tarot Nou, dan weten we dat ook weer. Is goedenavond. Papa, de auto was open. Ik zie dat bij Laris een rugpart speelt. Ja, daar heb ik ook allemaal last van, lieve Laris. Dus ja, dat is... Goed, Oma, Oma, Oma. Ja, schat. De auto was open. Is de auto wasstraat open? Ja. En heb je dat gezien, zien en nee, wie ja, is mijn liefdimmertje nog? Nee, dat was eigenlijk. Je bent uit de wasstraat geweest en dan ben je zwart. Heb je in de speelplein gespeeld? Ja, je bent nat. En nat is je haar. Kom je haar zo nat? Ja, als ben niet. Zullen we je zo gespeeld? Ja. ja Schatzo. We voetbal, termen. Voor jou, Piet. Nee. Heb je een fijne avond. Nee joh, Wilfred is, de, Anita is de oudste. En dan is uh, Wilfred. En die is getrouwd met Derek, en die heeft een kleine, die heet Willa. En daar komt Harold, dat is de jongste. Ja. En hij is dingen. En hij is dingen. En hij houdt. Goeie avond, maar. En hij, mijn zoon, dat is een echte van de laag, dus die houdt maar ons gezin in de eieren moeder. Ja, dat is zo. De stamoudste. Ja, dat is wel nodig. oma Ja, schat. Uitkijken, wat daar val je. Maar we gaan weer verder. Mensen, een goeiedag Ja? Nou, Elisabeth, was ik net mee bezig, natuurlijk. Goedenavond, lieve Elisabeth. Dan kom ik natuurlijk bij onze Jochem. Dag, lieve Jochem. Jij, natuurlijk, ook welkom. En gezellig dat je er bent vanavond. Nou, dan. Euh, Donnerdag zeggen altijd een goed idee. He? Ga ik de volgende keer doen. Lekker met een deeg om je heen zitten, is gezellig hoor. nou de avonden wat kilder worden. En je gaat als zo lekker ingeduppeld, Lekker gezellig. Nee, Harald heeft geen kinderen, Anita wel. Anita heeft twee kinderen, Nick en Femke. Nick wordt 21 in november en Femke wordt de 8. Die zijn al grote en een eh, wilhart is in juni drie, drie geworden. Dus dat is de bening van de familie. Maar hoor, ontzettend leuk jong om van te genieten. Het is gewoon heerlijk om zo'n kind bij te hebben. Zo lief en zo aanhankelijk en zo. Zo, zo, uh, ja. Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon niet te noemen. Misschien komt het wel omdat hij natuurlijk meer als welkom was hier in het gezin. Ja, er waren onze andere kle kleinkinderen ook. Maar bij allemaal, bij, bij mijn man, bij uh, Anita, bij uh, Femke, bij Nick. Als er ooit een kind naar een kind verlangt is en een kind met, met zo liefde ontvangen is dan is het hard wel en, om, en zo met zo'n liefde omringd wordt en ik denk dat dat kind dat ook helemaal uitstraalt want het is gewoon ook een lief kind als je er maar mee in de winkel komt iedereen die wil meenemen, iedereen vindt het een paartig of jong We hebben we ook al maar een paard over van ja, de Ja, ik heb al gezegd we verkopen er wel voor een miljoen ja, kopen we kopen er we, gauw we weer op de toch nog we kunnen er gewoon een paar bij maken ja. <sat> Verplicht! Hey, Verplicht kinderen! Ja, de laag, beurt, hè? Huh? Voor de laag, dat is ja, waar, nou ja, Dat is goed! Maar, uh, nou, dan wil ik natuurlijk ook onze red-red. En natuurlijk ook Retro die ergens zijn, als Eudret uh, weet ik dat hij er is. Dus lieve Eudret, leuk dat je er bent vanavond. Gezellig, leuk. Vorige week was je er niet, geloof ik. En ik wil natuurlijk. Ook wil als reterastisch, toevallig geluisterd, een lieve groetwensen wensen, hier vanuit rijen. Dan wil ik natuurlijk de mensen die op dit moment wel zitten te luisteren, maar niet in de chat komen of kunnen komen, wil ik natuurlijk zeker van harte welkom weten. Niet te vergeten natuurlijk Poing. maar ja, die zou vanavond nog naar de gaan. Of, hè, want het was gewoon een met de verjaardag van Chobian de week. Ik weet niet of dat de daar naartoe is, als je daar naartoe is, dan luistert hij natuurlijk niet. Maar in ieder geval, die ook welkom. Nou, uh, Judith kon niet luisteren, want die was vanavond naar de ouders toe. En uh, Jan, die heeft uh, laten weten dat hij niet komt vanavond. Want ja, uh, net als die vorige week al vertelde, die, uh, die zoon die zit op in een manege. Uh, dat doet die paard, altijd aan de paardersport. Hij heeft ook al vaak eerst prijzen gewonnen. En nu schijnt die eigenaresse van die manege. vorige week zelf gedaan. En... Nou, zijn er heel veel elkaar te steunen op die manege. En je weet, Jan vertelt ook wel zo zijn zoon dat hij autistisch is. Dus die kan dan natuurlijk ook heel moeilijk mee omgaan. Um, er heel moeilijk mee omgaan. En daar is dat natuurlijk dat dat steun allemaal elkaar daarin. En, en vangen allemaal die kinderen op. Want het is natuurlijk niet niks als dat gebeurt. Dat, uh, dat laat alles de sporen achter aan iedereen. Maar ja, wij gaan gewoon weer gewoon verder met ons uh, programma. Dat zijn natuurlijk de, de dingen van de dag die steeds weer om ons heen gebeuren. En waar we die we toch niet uit kunnen sluiten. En waar we ook nooit op bedacht zijn. Het is mij overkomen, uh, elf jaar geleden met mijn zus. Ja, nu al elf en een half jaar geleden. En ik denk dat het in elf families misschien wel een keer voorkomt. Of dat je er toch in je nabije omgeving mee te maken hebt, of iemand kent, of vrienden hebt, of wat dan ook. En je weet, dit is altijd een onvoorziene, een onvoorziene heen, naar nou wat het net Precies hetzelfde met een ongeluk. Wanneer het er plotseling een ongeval gebeurt, daar ben je ook meestal niet op berekend. En wanneer iemand ziek wordt en je weet wat er zichtbaar te doen, dan kun je je voorbereiden op het overgaan van iemand. En dan is het nog moeilijker. He, want het is altijd moeilijk als, er is niks zo moeilijk als afscheid nemen van iemand. He, en of het nou van, een, van het leven is van iemand, of het is dat iemand gaat verhuizen of gaan immigreren, want die relatie loopt stuk. Altijd is afscheid nemen pijnlijk. Voor wie dan ook. Nou, geloof maar, ze verkoopt die nog niet voor 100 miljoen. Dat kan ik je zo wel vertellen. Maar dan zeg ik nou wel, he. dan zeggen ze, kan ik hem kopen. Dan zit hij wel eens op de, op de band van in de winkel, in de supermarkt. En dan zegt zo'n zo man wel van, is die ook te koop? Nou, ik wil er wel een miljoen voor geven, zeggen ze dan. En dan zeg ik, dan zeg ik hem ze nou kopen dan. Of hartstilstand, maar ik zie dat er niet eens. Mag Magie ook binnenkomt vanavond. Goedenavond, lieve Magie. Ook erg leuk dat jij er bent vanavond. Misschien dat het voor jou ook wel heel erg leuk is met die uh, numerologie, want weet je waarom? Als je die numerologie doet, dan kan je ook vaak zien, als je je eigen je naam anders schrijft, als, als dat is, kijk, dan, dan zul je altijd merken, dat, uh, dat dat heel veel invloed heeft, hoe dat je op dit moment je leven aan jou voorbij hebt. Ik heb van Jochem zijn cijfers al gekregen, uh, hij kwam uit, want je moet natuurlijk, nog op een gegeven moment, uh, heb jij hem. Even moet de mail heeft het Want jij zei, schreef het toen net nog, maar als ik het in de mail kijk, dan kan ik het zien, hè. Laat ik kan eens even kijken, want ik had het van de week nog nagekeken. Ik zie dat de anarchist, de anarchist ook binnenkomt. Goedenavond, welkom, In ieder geval in het programma. Kan je je naam niet gewoon Anna noemen, dat is makkelijker. Eens even kijken hoor. Nou, ik zie lieve Jochem, dat jouw uh, naam kwam dan uit op 7. En uh, de plaats waar jij woont was, 4, was uh, jouw naam was 25 en 52 7 en Vlucht is 24 en 42 is 6. En als je dan 7 en 6 bij elkaar gaat tellen, kom je aan 13. En dan 13 en 1 en 2 is 4. Dus op dit moment is een, het, het, het, het cijfer 4 heel belangrijk in jouw leven. Zou je, op een gegeven moment, zou je op een gegeven moment ergens anders gaan wonen? Dus Jochem, dat blijft gewoon. Zou je nou in een andere plaats gaan wonen? Dan kan het zijn dat je, je na... Je, je, je, je, je naam anders wordt, je, je cijfer anders wordt en dat, dat, dat je leven dan ook heel anders gaat. En dan zeggen mensen wel, eens, ja, ik ben, uh, toen niet ik daar en dan ben ik verhuisd en dan nou gebeuren er allemaal veel andere dingen in mijn leven als vroeger. En dat heeft dan te maken met die numerologie. Nou, ik ga er eens dus even kijken. He, ik heb vorige week aan jullie allemaal doorgegeven hoe dat zat, hè. Voor de mensen die vorige week niet geluisterd, he uh, geluisterd hebben, want dat was maandag hè, ja maandag, die niet geluisterd hebben, dan wil ik het nog wel even aan jullie doorgeven. Dan zal ik eventjes op de chat het zeggen, want dan is het altijd makkelijk. Kunnen jullie het volgen? Het cijfer 1. Krijg geef je aan. A, I, Q, en Hè? Huh? Dus het cijfer 1, dat is de A, de I, de Q, de J en de I. Ja? Dan ga ik naar een volgende regel. Cijfer 2. Want dan is het niet leuk als jullie straks die kunnen volgen, hè? O oh ja, moet ik moet even de cijfer even, even klein zetten. Zuiver 2 is, is, dat begrijp je is, is B, is K en is R. De cijfer 1 geeft je aan de A, de I, dus de cijfer 1 is, is 1 punt. De I is 1 punt, de Q is 1 punt, de J is 1 punt en de I is 1 punt. Ja? De cijfer 2, dus 2 punten. Twee punten staan voor de B, de K en de R. BKR, sta je goed? Dus de BKR is cijfer 2, ja? Ik nou. ja, weet die of die cijfer klein zetten. Cijfer 3 is C, K, L, S. Ik zal het even uitleggen. Ik, daar zal ik het wel even uitleggen. Als je dit nou maar even opschrijft. Nou wel, Elisabeth, want ik heb van jou toch de naam gekregen. Jij bent Elisabeth. Nou, de E, dat is... De E is... Uh, Een vijf. Dus ik zal daar jou, jouw naam wel eens uh, spellen. Ja, Elisabeth, dan ga ik daar wel zeggen hoe dat is. Dan, dan kun je precies... Eh, uh, zien we dat is. Dus dat is de cijfer 3. En de S. Ik ga het beter andersom kunnen zeggen. Ik kan het beter zeggen. De letter A, I, Q, J en I is een 1. De letter B, K en R is een 2. De letter C, G, L en S is een drie. Um, cijfer vier is. Ik zal het maar door blijven gaan. Is D, M, T. En dan cijfer, Zal taak nog wel eventjes goed uitleggen. Ga je eens eventjes die, die cijfers aan je doorgeven. Dan kunnen jullie ze opschrijven. Hè? Is de E van de, eh, kijk is de E van Elisabeth, de H van Hendrik en de T van E ja, en dan het cijfer. Cijfer zes is U w w Marco zegt, uh, zegt nou, mijn woonplaats is een de naam is een 6 en mijn woonplaats is ook een 6. Nou, en dan 6 en 6 voor 12, dat is een 3. Dan is cijfer 3, daar ga ik straks uh, vertellen. Dan is cijfer 3, uh, cijfer 3 is dan heel belangrijk. En dan, en dan kun je zien, dan is dat echt. Met je ontwikkeling. Want jullie kennen natuurlijk, jullie gebruiken hier allemaal Chatnaam, Je moet natuurlijk wel je eigen voornaam gebruiken. Hè? Dus je eigen voornaam en de plaats waar je woont om zo tot de optelling te komen. UBX. Dan cijfer 7. Cijfer 7 is de O en de Z en cijfer acht Ocht is de F en de P ja? Oké, okay, nou. We zullen het eens dus eventjes gaan bekijken. eens dus even gaan bekijken. Nu heb je Elisabeth. Ja, even kijken wat ik nou die botten hebben weggelegd. Die had ik hier net liggen. Ik heb er gesprek van de dag gehad. Maar ben ik weer trouw. Maar weer op de trap. Ik ben bovenin gelopen. Kijk, noem je je eigen nou Elisabeth, omdat je uh, zegt dat vind ik, uh, die naam vind ik mooi, maar je heet uiteindelijk bedje, Betje, dan is je naam natuurlijk Betje. Maar doordat je je eigen dan Elisabeth gaat noemen, kan je leven een hele andere wending. Dan ga ik eerst even opschrijven, Elisabeth. Even kijken. Nou, de E is een 5. Ik zet er een plaatje pakken. Elisabeth de E staat voor het cijfer 5. Ja? De L staat voor cijfer 3. Dus plus 3. De I staat voor 1. De S staat voor 3. De A staat voor 1, de B staat voor 2, de B staat voor 2, de E staat voor 5, de T die staat voor 4 en de H die staat voor 5. Er wordt 5 en 3 is 8 en 1 is 9 en 3 is 12, is 13, is 15, 15, is 20, is 24, is 29, is je voornaam, en dan 29 is 2, en 9 is 11. Die 11 moet je even onthouden, want 11 is een magisch nummer. Dat zijn bepaalde nummers. Want komt je naam uit op 11, of op 22, of op 33, vaak wordt het getal gezien als de meester van de hoekgetallen. Omdat de som is van de cijfer 11 en 22 en daardoor de kracht van beide getallen in zich draagt. Dus het getal 33 is helemaal een bron van mystieke uh, beweringen. Dus wanneer je uh, een 11 hebt, dan moet je eerst, eerst even kijken wat zegt de 11. En dan moet je die 1 en die 1 die elf laat je even staan. Dan ga je waar je woont. Ik weet niet in welke plaats daar jij woont, uh, Elisabeth. Nou, Minken die woont in Werelen. Nou, dat is Minken. Dat is de M van Minke. De M is 4. De I is een 1. E. De N is een 5. De K. Is een 2. En de E is een 5. Dat is een 4, 5, 10, 12. En 5 uh, is 17. Dat is een 8. De voornaam is een 8. En je woont in Heerlen. Nou Heerlen, dat is de H is 5. Plus 5. Plus 5. Plus de R. Want de E is een 5. Plus 2. Plus de L. Is een 3. Plus een 5. Plus een 5. Even kijken. De N is ook een 5. Wat heerlijk. Dus dan ga je alleen maar je voornaam minken. De rest heb ik niet, niet nodig. Het gaat om je voornaam. En de plaats waar je woont. Je kunt het natuurlijk helemaal uitbreiden met, met je, je staat waar je woont, maar dat tel niet mee. Het gaat nu, deze telling gaat specifiek over je voornaam. En de plaats waar je woont. Dus 5 is 10 dus is 15, 17. 17 en 3 is 20. Dat wordt 30, dan wordt een 3. Dan 8 en 3 is 11. Dus. Want 11 is een magisch getal. Dan ga ik even vertellen wat het zegt: 11. En, en dan uiteindelijk wordt het een 2. Dan een 1, 1 is 2. Laris, die, die, als, als je het goed hebt begrepen, ja. Ik ben even aan het kijken. Ik ben even aan het kijken, Laris. Ik kom daar kwam met cijfer 9 bij jou. Wat laag is, is een 9. Onthoud van jezelf wat je nummer is. Kijk, ik heb nou alleen maar van Mink, want Mink had er een heel adres op geschreven, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Minken en Heerlen. Daar gaat het om. Bij Jochem gaat het om Jochem en Vucht. Donner zegt: de voornaam is een 5, de plaats is een 9. 5 en 9 is 4, dan wordt voor jou beide een 5. De donder is een 5. Dadelijk zal het jullie allemaal best wel duidelijker worden, als ik het dadelijk uit ga leggen. Is er nou iemand bij jullie, zeg maar, die vrij kort geleden verhuisd is, nou is er natuurlijk Adrie, maar die zit vanavond hier op de chat. Maar die is geloof ik naar een andere plaats gegaan. Of iemand van jullie. Die zegt, nou ik ben ook pas verhuisd. Dan kun je zien. Nou ik uh, heet zeg maar uh, Jantje. En uh, dat is de, dat nummer. Ik woonde vroeger in Best. Dat was dat. Maar ik ben nu verhuisd naar Goorlen. Dan komt dat nummer. En dan ga ik eerst eens kijken wat was het vroeger. De combinatie toen ik in Best woonde. Wat was toen eigenlijk een beetje... Hetgeen waar mijn leven eigenlijk, het doel van mijn leven. En wat is het dan nu geworden? Nou, dat nou, nou ik ergens anders ben wonen. Want die voornaam blijft hetzelfde. Nou, ik in een andere plaats ben gewonen En dan zul je vaak zien. Dat, dan zul je vaak zien. Dat je altijd ziet dat er ook die verandering heeft plaatsgevonden. Kijk, als je in dezelfde plaats blijft wonen, dan is het geen, geen, geen, is het niet van belang. Dan kun je eventueel weer uitgebreid gaan. Woon ik in die straat, in dat stukje mijn, levens, uh, mijn levensles en woon ik in een andere straat. Ja, dan heb ik daarmee te maken. En dat kan je natuurlijk altijd wel uh, doen. Dan ga ik het eerst eens even over die elf hebben. Want uiteindelijk. was bij Minken de elf, de elf, de uitgekomen. Een elf, dat is een dynamische kracht, dat zijn dynamische krachten, die strijden om voorraan. Dit is, dit is een getal voor de dromer, de mysticus, de geestelijke leider van de openbaring en de inspiratie. Hoe zwaar dat ook is, u zult altijd uw kwaliteiten in dienst moeten stellen van de waarheid. Van het zoeken naar de ware reden van het bestaan. Het lijkt een onmogelijke opgave en het is niet gezegd dat u zult slagen. Dus dat, dat is de eerste beginsel, voor jou. hè? Nou, Elisabeth heeft door hoe dat in elkaar zit. Uh, maar soms krijgt u door uw grote invententiteit mogelijkheden op, op een presenteerplaatje aangeboden. Het doet er goed aan nieuwe verworpen inzichten met anderen te delen. Dus dat zegt de TKL in eerste instantie. Maar we komen dan uit bij een 2. En dan zegt de 2 dit moment tegen jou. Kijk, dus dat is dan... Je hebt zeg maar vroeger in Heerenen gewoond en dan zegt nu de twee en die klopt misschien. Want als ik het eerste lees klopt tijdelijk al. Dit, dit cijfer de twee staat voor harmonie en evenwicht. Het geeft aan dat u in uw leven zult moeten samenwerken. De vrede moet zien te handhaven door tact, vriendelijkheid en groot goedmoedigheid. Eigenschappen die het leven thuis aangenamer maken. Sommige numerologen leggen een verband met het Hebreeuwse letter BED, die ook de twee als kenmerkend getal heeft. Het huis betekent. De diplomatieke talenten die u ontegenzeggelijk hebt, kunt u het beste gebruiken in een functie als bewaarder van de vrede, en de goede verstandhoudingen. Hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn. Er is voor u geen absolute hoofdrol weggelegd, maar een verdienende rol. Maar een dienende rol in de colise. Dus. Dus dat was het voor jou, eh, Minker. En ik denk dat jij daar je eigen wel in kan vinden. Nou. Elisabeth, jouw naam was 15, hè? Het was een 11. Had ik het? wel of heet jij anders? Dus jij bent een 15, jij wordt een 6. En 15 en 15, dan wordt ook een 6. En die bij elkaar opgeteld. Dus er wordt 12 en 12 wordt een 3. Nou, dus 15 en 15 is 30. Dan wordt ook een 3. Dus dat klopt. Nou, Ken uh, heeft natuurlijk, het, het laatste is, er, is bij Ken 30. Dan wordt een 3. En Ken, dat is. Even kijken, dat is een 2, en een 5, en een 5. Er wordt 12, er wordt 3, en 3 en 3 wordt 6. Dat is een 6. je hoek namens bed. Voor Ken telt het volgende. De zes is minder avontuurlijker dan de vijf, minder extravert dan de extra vert dan de drie, maar boekt sneller resultaten dan de vier. Vroeg of laat streven alle mensen naar in zekere mate van geestelijk evenwicht. Maar voor u is het een levensvoorwaarde. U zult zich het meest op uw plaats voelen in een vertrouwde, evenwichtige omgeving. En bij mensen die u kent. Verder kunt u het, uh, het zo fel begeerde evenwicht vinden, verplichten niet af te wijzen, maar ze blijmoedig mogelijk te vervullen. Uw bestemming is het oplossen van problemen en bij het vinden van een balans. Dus dat is eigenlijk de rode draad. dat is eigenlijk de rode draad, die... Uh, door zijn leven gaat. Als het goed uh, nakijkt, is het natuurlijk Ik ga eens even naar Edwin. Edwin zegt, dan moet ik met al die cijfers. Nou Edwin, jij heet Edwin. Dus dat is de E, dus is een vijf. De T vier. De W is een 6, de I is een 1, en de 5 is een 5. En N is 9, 6 is 15, 16, en 5 is 21, en 2 en 1 is 3. Dan moet ik nog even de plaats weten waar jij woont, Maar die heb ik hier ergens in een, in een schrift staan. Wat is de plaats waar jij woont? Ik alweer het willen dan hoef ik het niet zo snel op te zoeken. Dan kan ik gelijk zien wat jouw uh, levensding is. Amsterdam. Oh, je snapt het al wel. Amsterdam, dus de A is een 1. En de M is een 4. En de S is een 3. De t. t is een vier. en de E is een vijf, en de R is een twee, en de D. de D is vier, en de A is een, één. en de M is een vier. Nou, even kijken. 1, 5, 8, 8 en 4 is 12, 17, 19, 23, 24, 29. Ja, dat klopt. Dat is 29 volgens mij. 1 en 4 is 5 en 8 is, uh, 1 en 4 en 5 is 8, 12. En 5 is 17, dat is 19. 19 en 4 is 23, 24 is 28. Ja, dat klopt, 28. En jouw ding is 21, dus 28 en 21 is 32, dan wordt er 5. Dus jouw getal is een 5, wat op dit moment dan belangrijk is. Ja, 11, 22 of 33, want 33 is helemaal een bijzonder tap. Nou Edwin, die vijf, die zegt het volgende, oh, oh, uh, oh, uh, nou ja, zou je nou gaan verhuizen naar een andere plaats? dan kan het zijn dat het helemaal anders zou worden. Maar nu op dit moment het volgende. Deze weg, is dus de vijf, deze weg van jou leidt naar geestelijke vrijheid, die echter onder geen enkele voorwaarde mag worden misbruikt. Dit is een cijfer van de aloude pentagram, de vijfpuntige ster van de magier. In onze tijd wijst de vijf op de, op de avonturier, de reiziger. De weg naar vrijheid houdt in dat u zich niet zou moeten beperken door verplichtingen of relaties aan te gaan die uw bewegingsvrijheid aan banden leggen. U hebt de bewegingsruimte hard nodig om te reizen, nieuwe ervaringen op te doen en onvermoede horizonnen te verkennen. Probeer zoveel mogelijk op te steken van mensen die beschikken over een dieper inzicht, of, de wetenschappelijke, of die wetenschappelijk onderzoek doen. Het streven naar vrijheid mag nooit egoïsme of egocentrisme tot gevolgen hebben. U dient een zeker evenwicht te handhaven. Als u daarin slaagt, bent u tot grote dingen in staat. Dus dat is het cijfer 5, wat ik net voorgelezen heb, lieve Edwin, naar jou. En dat betekent dit voor jou. Want het cijfer 5, dus. Het is een, de, de, de, het cijfer 5. Maar ligt er een weg open naar een geestelijke vrijheid. Dus je moet in je geest vrij zijn. Die echter onder geen enkele voorwaarde mag worden misbruikt. Dus die vrijheid... Dat klopt, Red, wat jij schrijft. Die hebben gewoon een speciale betekenis, in leven. Ik hoop dat je het hebt gehoord, lieve Edwin, en dat je het kan begrijpen. Dus dat is, dat is het ding. Ik weet niet of jullie allemaal je, je cijfers hebt, uh, hebt berekend. Dan ga ik nu, jullie weten van jezelf, uh, wat, je, wat, wat je hebt uit, wat je uitkomst is. Dan ga ik dadelijk eerst even lezen voor degene. Die zeggen van. Nou, Donner zegt ik ben ook een vijf. Nee, hey, even zit zitten luisteren. En voor jou klopt die ook wel, Donner. Ja. Voor jou klopt die ook. Dan ga ik dadelijk de cijfers aan de 1, ik ga eerst even de cijfer, wanneer op een gegeven moment je naam optelt en het komt tot een 11 of 22 of 33, dat kan, dan hebben die nog een aparte betekenis. Dat ga ik nu eerst even zeggen tegen jullie en daarna tel je ze weer bij elkaar op en dan gaat het cijfer tellen. voor wat je dan, zeg maar 3 en 3 is, hè? dat is 6 wordt of uh, uh, 1 en 1 is 2, of 2 en 2 is 4. Dus dan ga je kijken wat het dan is. Ja? Dan ga je even de betekenis, wanneer, dan, dan heb je nog een, een speciaal betekenis. Bij mij is het op een gegeven moment ook, want ook 11 uit, dan denk je, ja dat klopt wel. Of 22 geloof ik, weet het al niet meer. Als, je, als er met het optellen van je cijfers een elf uitkomt, dan wil zo zeggen dat dynamische krachten strijden om voorrang. Dit is het getal van de dromer, de mysticus en de geestelijke leider, om de openbaring, van de, van de, van de openbaring en de inspiratie. Hoe zwaar dat ook is, u zult al uw kwaliteiten in dienst moeten stellen van de waarheid van het zoeken naar de ware reden van het bestaan. Het lijkt een onmogelijke opgave en het is niet gezegd dat u zult slagen. Maar soms krijgt u door grotere invent inventiviteit mogelijkheden op een presenteerblaadje aangeboden. En het doet er goed aan nieuwe verworven inzichten met anderen te delen. Adrie komt ook binnen, zie ik wel. Goedenavond, lieve Adrie. Dan, als die hoeklijn, op een gegeven moment, een hoekental, zeg maar, je hebt je, je voornaam bij elkaar opgeteld, of je plaats waar je woont, en dat komt dan 22 uit, dan is het volgende, dat is een hoekental. Dit hoekgetal staat voor het vermogen grotere werken tot stand te brengen. Het is het getal van de bouwmeester. Heb eenmaal uw emoties onder controle, dan is het mogelijk, dan, dan is alles mogelijk. Uw denkbeelden zullen van groot invloed zijn, ter meer waar u staat bent ze ook in praktijk te brengen. U bestudeert uw capaciteiten goed, voordat u zich op een bepaald terrein begeeft. U kunt de hele maatschappij op een grondvest doen schudden. De cijfer is zeer krachtig. Als invloed ervan op verkeerde wijze wordt aangewend, kan het tragische gevolgen hebben. En dan. Nou, optellen en ze hebben dan als eind cijfer 33. Maar die moet je dan daarna, als je dat gelezen hebt, weer bij elkaar optellen, dan krijg je zes. En dat is, dit is, een macht, dit is het machtigste cijfer. Het staat voor de leermeester vervuld van grote psychische kracht. De energie van de één, de harmonie van de twee, het briljante van de drie, de werklus van de vier, het avontuurlijke van de vijf, het evenwicht van de zes, de verbeeldingskracht en wijsheid van de zeven, het aardse van de acht, de liefde en het onbrekenbare van de negen, alles komt in dit getal samen. Uw opdracht is, het, is de essentie van het leven dat het doorgronden. Er wordt veel over gespeculeerd, dat de mens zijn vermogens, maar voor een klein gedeelte gebruikt. Maar alles duidt erop, dat juist u in staat bent. De verborgen capaciteit te gebruiken. Maar de weg is moeilijk en lang. En niemand kan u vertellen wat er moet, ge wat er moet worden gedaan. U zelf weet het. En doe alles wat, nodige, no wat u nodig noodzakelijk acht. Ik ben blij, Adrie, dat jij nu bent, erin bent. Adrie is er nu Adrie, jij bent uh, veranderd van woonplaats, als ik het goed begrijp. Iedere is ook binnengekomen, zie ik wel. Je hebt hetzelfde eindcijfer als dat ik had. Dan ga ik dan daar, oké, okay, dan ga ik daar kan me lezen. Dus Adrie, zeg maar, jij heet Adrie. Dan is jouw, dan was jouw voornaam. Dat was, ja, je had het al opgeschreven, was een 1. En de D was een 4. En de R is een 2, en dan de I was een 1. De 5, 7, 5, 7, nee, 7, 8. Dus jouw voornaam is een 8. Maar nou heb jij, Adrie, heb jij eerst in een andere woonplaats gewoond? Die dacht in Veggel, hè? Was dat ja, dan moet je er zelf hebben naar nou, Vegel. En dan nou woon je in een andere plaats. Dan moet je eerst even kijken wat Vegel geeft als eindcijfer. En wat nu de plaats uh, geeft waar je nu woont. En dan moet je het verschil die we eens bij elkaar optellen. Het kan zijn dat Vegel en de plaats waar je nu woont, zelf, met je voornaam bij elkaar hetzelfde eindcijfer heeft. Nou, dan is er niks veranderd. Maar er kan wel dingen veranderd zijn in de manier waar je met dingen omgaat, of dat er dingen gebeuren. En dan kan dat te maken hebben, omdat je nu in een andere plaats woont. Bij mij was het Nelly. Schrijf je nou Nelly mee in Griekse eieren, wordt het een heel andere optelling. De, de i is een. Uh de n is een 5. De e is een 5. Dan krijgen we 2 l'en. Dat is een 3 en een 3. En een i is een 1. En een e is een 5. De 5, 10. 13, 16, 17, is 22. Ja, 22, dat is dat ene cijfer dat ik net gelezen heb. Dat was bij mijn, mijn voornaam. Nou, ik hoor die rijen. Dit is IJ, dus het is de EN. Dus de R staat voor 2. De I voor 1. De J ook voor 1. De, e, de E voor 5 en de N voor 5. 6 3, 4. dat wordt 14. Dan wordt een 5. En dan krijg je eerst 2 en 2. Twee, dus 2 twee en 2 twee, wordt 4. En 4 en 5 wordt 9. Dus wat is dan 9? Het is uiteindelijk de, uit, de uitkomst van mijn dingen. Nou, de 9 die staat. En voor de mensen die een 9 hebben staat wellicht één van de moeilijkste opdrachten. Dit is het cijfer van de naaste liefde en de voltooiing. Het is zaak het onberekenbare in uzelf aan banden te leggen. U, komt dan in de liefde en in het u kunt dan in de liefde en het zakenleven slagen. Als u daarnaast bereid blijft anderen waar mogelijk is bij te staan, zal de levenshouding u veel bevrediging schenken. Dus in negen staat hier wel delen beschreven wat hij uh, betekent. Ja, wij staan voor een, voor een zware taak, Ineke, maar wij moeten gewoon ons onberekenbare en onszelf moeten aan banden leggen en dan kunnen we, en, en dan, dan kunnen we in de liefde en in het zaken leven slagen. En als we dan daarnaast bereid zijn om anderen waar mogelijk is bij te staan, zal die levenshouding ons veel bevrediging schenken. En dat is ook zo bij mij tenminste wel. En dan ga ik even beginnen. Ik uh, denk dat jullie op dit moment allemaal uh, alles hebben opgeteld bij elkaar. En dan ga ik eerst met de 1 beginnen. De mensen die op 1 uitgekomen zijn, want dat, ja, dat kan natuurlijk wel als je op een gegeven moment een 4 en een 6 hebt, dan wordt het 10. En dan hou je, je een 1 over. Dat, het kan wel. Een 1 kan als eindcijfer eruit komen. In principe is de 1 het getal van de on onafhankelijke pionier. Dus iemand die de 1 als eindcijfer zou hebben, helemaal, met naam, nou, nee, dan wordt het een onafhankelijke pionier. Individualist. En leider. En van een grote ambitie. Doel is zoveel mogelijk te weten te komen over uzelf op uzelf te leren vertrouwen en zelfstandig, en zelfstandig te worden. U kunt andere doelen niet bereiken voordat u, hebt, voordat u dit hebt verwezen. Dus je moet eerst proberen helemaal onafhankelijk te worden, pionier, individualistisch, en dat moet u jezelf helemaal tot jezelf komen. Dan pas, en je moet ook leren op jezelf te vertrouwen, en zelfstandig te worden, als je dat niet doet, kun je geen andere doelen bereiken in je leven. Zorg dus dat je uw eigen wegen en waarheden vindt. Dan het cijfer 2. De, als je cijfer 2 als eindcijfer hebt, je, je voornaam en je woonplaats bij elkaar opgeteld, en dat eindigt dan op twee, dan is dit cijfer staat voor harmonie en evenwicht. Het, ge het geeft aan dat je in uw leven zult moeten samenwerken. De vrede moet zien te handhaven door tact, vriendelijkheid en goedmoedigheid. Dit zijn eigenschappen die het leven thuis aangenamer maken. Sommige numerologen Leggen een verband met het Hebreeuwse letter bed, dit ook de twee als kenmerkend getal heeft, en thuis en huis betekent. Het diplomatieke talenten, die u ontoezeggelijk hebt, dus het diplomatieke talenten, die heb je gewoon, kunt u het beste gebruiken in de functie als bewaarder van de vrede en goede verstandhoudingen. Hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn. En voor u, er is voor u geen absolute hoofdrol weggelegd, maar een dienende rol in, de coulissen. Dus altijd op de achtergrond proberen alles de sussen en de goede vrede te bewaren. Dan de mensen die eindigden op het cijfer 3. Dus jullie weten wie je eindigt het cijfer, dus wie je eindigt op het cijfer 3. 3 is het getal van de verbeeldingskracht: gaafheid, intellect en intuïtie. U zult vaak in situaties verkeren waarbij de omgang met, met mensen belangrijk is. U moet de zorgeloze kant van het leven leren waarderen. Ontwikkel daarbij uw verstand en taalgevoel. Een manier om dat te doen, is u bezighouden met kunst, schilderen, tekenen, dans of schrift. Dus met die soort kunst moet u bezighouden om die zorgeloze kant van het leven te leren waarderen. Het getal 4, dat is met Jochen. Het getal 4, het cijfer van de vastberadenheid, toewijding, nieuwste arbeid en dienstbaarheid. Op uw rust, de verplichting te doen wat noodzakelijk is en een fundament voor de toekomst te leggen. Nauwkeurig, efficiënt en betrouwbaar. Besteed aandacht aan de kleinste details. Werkt hard, gedisciplineerd en bewaar ten alle tijden zelf beheersen. U zult, arbeid, u zult arbeid, systeem en discipline moeten leren waarderen, voordat uw leven uw bevrediging schenkt. En dat klopt, jij hebt toch al een beetje last... Uh, op, uh, je hebt toch wel een beetje last uh, met discipline. Dat heb, merk ik zowel als op de chat, uh, Jochem, hè? wanneer jouw uh, wetten opgelegd worden, daar heb jij toch een beetje last, uh, last mee. Nou, de vijf, die heb ik al, uh, al gezegd, maar die was toen Edwin, maar ik zal hem nog een keer zeggen voor degene die nou inmiddels hebben zitten tellen, en tot het cijfer vijf zijn uitgekomen, deze weg, Leidt naar geestelijke vrijheid, die echter onder geen enkele voorwaarde mag worden misbruikt. Dit is het cijfer van het aloude oude pentagram, de vijfpuntige ster van de marier. In deze tijd zijn ze vijf op een avonturier, de reiziger. De weg naar vrijheid houdt in dat u zich niet zou moeten beperken, door verplichtingen of relaties aan te gaan die uw bewegingsvrijheid aan banden leggen. U hebt de bewegingsruimte die hard nodig om te reizen, nieuwe ervaring op te doen en onvermoeide horizonten te verkennen. Of onvermoede horizonten te verkennen. Probeer zoveel mogelijk op te steken van mensen die beschikken over een dieper inzicht of die wetenschappelijk. Of, of die op wetenschappelijk onderzoek doen. Het streven naar vrijheid mag nooit egoïsme of egocentrisme tot gevolg hebben. U dient een zeker evenwicht te handhaven. Als u daarin slaagt, bent u tot grote dingen in staat. Dan de zes, de mensen die eindigen op een zes. De zes is minder avontuurlijker dan de vijf, minder extravert dan de drie, maar boekt snellere resultaten dan de vier. Vroeg of laat streven alle mensen naar een zekere mate van geestelijk evenwicht. Maar voor u is het een levensvoorwaarde. U zult zich meest op uw plaats voelen in een vertrouwde omgeving en bij mensen die u kent. Verder kunt u het zo felbegeerde evenwicht vinden door plichten niet af te wijzen, maar ze zo blijmoedig mogelijk te vervullen. Uw bestemming is het oplossen van problemen en het vinden van een balans. Dan, de mensen die eindigen als de voornaam en de woonplaats, op bij elkaar opgeteld hebben, en ze komen dan tot een zeven, dan is het zo, de zeven is het cijfer van de zelfbespiegeling, de filosofie. Als in een ver verleden, al in een ver verleden, dichtte men de zeven mystieke krachten toe, en eromheen zijn ook kleurrijke legendes ontstaan. Zo zou de zevende zoon van een vader die zelfs zes oudere broers had, de toekomst kunnen voorzien. Door dit cijfer aangegeven levensbestemming zou men de weg van de innerlijke wijsheid kunnen noemen. U moet de grote mogelijkheden van de geest onderzoeken, kennis vergaren en analyseren, onderscheid maken tussen zaken die werkelijk van belang zijn, en de dagelijkse beslommeringen. Het is uw taak de materialistische wereld aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, door meditatie, zelfonderzoek en een scherpe analyse. Doe dat, doe dat alleen, zonder hulp van anderen, maar zonder te vervreemden van de moderne maatschappij. Nu de 8. Dus weer hè, heb jij je voornaam, ik de cijfer voor gegeven heb, en je, en, je, en je woonplaats bij elkaar opgeteld en je, en je komt dan tot het eindcijfer 8, dan is de 8 het getal van een materieel succes. Maar in elk geval ook van falen. U hebt de capaciteiten om een grote rol te spelen in de zakenwereld en de handel. Geld en organisatie spelen steeds een belangrijke rol. Op deze terreinen gelden voor u bijna geen beperkingen. Mits u leert organiseren en sturen en goed gebruik maken van het geld dat u verdient. Maar hou voor ogen dat het succes u nooit aan zal komen waaien. Als u uw bezittingen veilig wilt stellen, zult u daar onophoudelijk moet knappen. En daar ga ik nog even de negen, want die volgt daarop doorlezen. Uh, Wellicht één van de moeilijkste opdrachten. Dus de mensen die eindigen op de negen, die hebben moeilijke opdrachten in hun leven te vervullen. Dit is het cijfer van de naaste liefde en de voltooiing. Het is zaak het onberekenbare in zelf aan banden te leggen. U kunt dan in de liefde en het zakenleven slagen. Als u daarnaast bereid blijft anderen waar mogelijk bij te staan, zal de levenshouding u veel tevredenheid schieten. Dus ik ben benieuwd of jullie je daarin kunnen vinden. Kijk, heb ik straks ook gezegd die 33, maar als je dan zie, hier zie, op een gegeven moment kun je dan ook nog de getallen van je dierenriem, dus het getal van jouw uh, maand, daarom dan bij optellen. Kijk, dan heb je natuurlijk het getal, tekens van de dierenriem, een 1, dat staat voor de ram, de stier is een 2, de tweeling is een 3, de kreeft telt hetzelfde voor als een 4, de leeuw is een 5, de maagd is een 6, de weekschaal is een 7. En wat ik zo mooi vind, daar kom ik bij jou Ineke. De schorpioen dat is een 8 en de, en de boogschutter is een 9. Dus zowel het eindcijfer is een 9 en ook jouw astrologisch, astrologisch getal is een 9. Nou, de steenbok is een 10, dus dat wordt een 1. De waterman is een 11. Ja, en daar kan ik dan weer mijn eigen helemaal niet vinden. Want die ga ik nog dadelijk even lezen, hè, die 11 en die 22. En als je dan die 22 van de voornaam en de 11 van mijn maand bij elkaar optelt, kom je aan 33. Dat is ook heel typisch eigenlijk. En de vis is 12, dus dat wordt 13. Dat wordt 3. Ja, 1 en 2 is 3. Maar als je dan ziet dat 11, want dan heb je nog, je kunt op een gegeven moment. U kunt op een gegeven moment um, optellen en dan is het eindcijfer een 11, voordat je het gaat splitsen. Nou, is dat een 11, dan is dynamische krachten strijden om voorraad. Dit is het getal van de dromer, de mysticus, de geestelijke leider van de openbaring en de inspiratie. Hoe zwaar het ook is, u zult al die kwaliteiten in dienst moeten stellen van de waarheid voor het zoeken naar de ware reden van het bestaan. Het lijkt een onmogelijke opgave en het is niet gezegd dat u, ze zult, dat u zult slagen. Maar soms krijgt u door grotere inventiviteit mogelijkheden op een presenteerblaadje aangeboden. U doet er goed aan nieuwe verworpen inzichten met anderen te delen. En dat is... Dat is uh, wat, wat het is wanneer je zeg maar, je voornaam optelt. Je komt dan eerst aan 11 of je woonplaats wordt een 11. Dan heeft het deze cijfer nog een beetje invloed op hoe jij in het leven staat. Dan komt de 22. Nou, bij mij is rijden. Mijn, uh, mijn voornaam eindigt op 22. Het hoekgetal staat voor vermogen grote werken tot stand te brengen. De 22, hè? Het is het getal van de bouwmeester. Hebt u eenmaal uw emoties onder controle, dan is alles mogelijk. Uw denkbeelden zullen van grote invloed zijn. Tenminste, meer naar uw staat bent ze ook in praktijk te brengen. Bestudeer uw capaciteiten goed voordat u zich op een bepaald terrein begeeft. Je kunt de hele maatschappij op haar grondvesten doen schudden. Dit cijfer is zeer krachtig. Als de invloed daarvan op verkeerde wijze wordt aangewend, kan dat tragische gevolgen hebben. Dat klopt. En dan 33? En de zeg zei, ik ben 21. 21. 21 wordt een 3 22 telt ook maar 22 wordt een 4 en dan 3 en 4 wordt 7 dus eerst ga je 21 bij elkaar optellen dus 2 en 1 is 3 en 2 en 2 is 4 maar 22 heeft ook uh, op jou een toepassing en dan al 22 is de plaats waar je woont dan is het in de plaats waar je woont, heeft dan die, die, daardoor heb je die kracht dan. Zou je gaan verhuizen naar een andere plaats? Kan ook zijn dat je anders in het leven gaat staan. En dan 33. Maar nou, 33, dit is een machtig cijfer. Dus mijn geboorte, uh, mijn horoscoop, dus, dat is 11. En mijn voorname is 22, die bij elkaar opgeteld, wordt samen 33. Zo zijn er misschien met jullie wel meer die dat hebben. En dan krijg je. Dit is, een, een macht, dit is het machtigste cijfer. Het staat voor de leermeester. Vervuld van grote psychische kracht. De energie van de 1, de harmonie van de 2. Het briljante van de 3. De werkbus van de 4. Het avontuurlijke van de 5. Het evenwicht van de 6. De vervelingskracht en de vrijheid van de 7, het aarsen van de 8 en de liefde en de onberekenbaar van de 9, alles komt in dit geval samen. Dus het zal wel zijn 1 en 2 is 3, en 3 is 6, en 4 is 10, en 5 is 11, en 5 is 15, en 6 is 21, en 7 is 28, en 8 is. Ja, dan moet, dan, dan moet ik even optellen tellen dadelijk, hoor. Uh, uw opdracht is de essentie van het leven te doorgronden. Er wordt veel over gespeculeerd dat de mens zijn vermogens, maar voor een klein gedeelte gebruikt. Maar alles duidt erop dat, dat juist u in staat bent de verborgen capaciteiten te gebruiken. Maar de weg is moeilijk en lang. En niemand kan u vertellen wat daar moet worden gedaan. U zelf weet het. Doe alles wat u, nood, wat u noodzakelijk acht. En dat klopt eigenlijk wel. Dat, ik kan, daar kan ik mijn eigen wel in vinden. Want het is niet makkelijk. Guus is ook, zie ik wel. Goedenavond, lieve Guus. Dus zo, en nou en dan was dat de vraag aan jou, Adrien. Zeg maar, uh, dan kun je kijken, waar was ik vroeger? Uh, Dred zeg het al. Hier zit het al voor te uh, knauwen Aan jou uh, Jochem. De ram is een 1. Goed zo, En De stier is een 2. Twee, tweeling is een 3. Kreeft is een 4. Leeuw is een 5. De maakt is een 6. Weegschaal is een 7. Schorpioen is een 8. De boogschutter is een 9, de steenbok is een 10, de waterman is een 11 en de vissen is 12. Nou, ik zie dat Marianne, Marien en Guus, allemaal bij Adrie heerlijk op visite zijn. Dus allemaal welkom van de huiskamer van Adrie. Welkom in mijn chatkamer. Even kijken of ze er inmiddels allemaal nog binnengekomen zijn, wat ik niet gezien heb. Nou, ik denk dat ik ze allemaal al heb gehad, hè? Ja. Nou, we hebben nog maar een half uur te gaan, dus ik denk dat de tijd te kort wordt voor de... Voor de wat kan je dan met, met die numerologie nog meer doen? Dat, terwijl ik hier zo zit te kijk, zie ik dat gewoon. Dan, even kijken, dan kan je ook nog wel zeggen, wat doet mijn familie er naam bij. Nou ben ik getrouwd en nou heb ik er een naam bij gekregen. Zeg maar vroeger heette ik Ten Apel. Uh, Toen ben ik getrouwd met Van der Laak. Nou, wat, werd mijn wat werd het dan toen ik Van der Laak ten Aapel heette? Uh, wat was er toen weer toen, toen ik gescheiden was dat ik weer ten Napel heette? Is toen mijn leven inderdaad weer veranderd? En zo kun je altijd kijken... En zo kun je dan gaan kijken dat je, oh Guus is nog in Utrecht, zit hij ademloos helaas. Ja, je was flink aan het hoesten van de week, dus als een vrij en uh, wanneer heb Ik ik heb geluisterd naar jou, donderdagavond, was je behoorlijk aan het hoesten. Toen dacht ik, heeft hij het nou zo benauwd of speelt hij nou dat hij het zo benauwd heeft? Maar als je het inderdaad toen zo benauwd had, nou dan heb ik wel met je te doen hoor, lieve Guus, maar is zal knuffel van deze kant. Luf, knuf, knuf. Dan mag ik eens even kijken, hè. Want. Dan kun je, uh kijk, want ik heb dat z'n Wilfred, dus schrijf ik met dubbel, dubbel L. Het kan zijn als je die ene uh, cijfer, ene letter weg had gehaald, dan had zijn naam een heel andere betekenis gekregen. En daar staat eigenlijk nooit bij stil, dat dat zo'n betekenis kan hebben. Uh, de plaats waar we wonen, toen vond ik dat boekje, uh, ik was van de week al aan het opruimen, kwam ik dat uh, boekje tegen. En dan denk je, het bent dat we zeiden gaan lezen. En toen dacht ik, het is inderdaad waar. Nou, Harold die komt ook uh, met zijn naam uit op 22. Ja, uh, Guus is heel erg, uh, uh, hij hoestte zich uh, de pletterende uh, dingen. Ik had er gewoon, maar toen dacht ik dat je het aan spelen was. Omdat ik je daardoor wou zeggen, ik ben, uh, ik ben daar niet. Nou, die is als spel aan het spelen. 30, 30, 30, 21, 25, 29, 29, dat wordt nu 2, nee, dat is Nou, dat is ook heel typisch. Harold die eindigt op de 22. Mijn kinderen hebben allemaal wel iets spiritueels hoor. En Wilfred, zijn naam, die eindigt op 11. Dus dat klopt ook al. Want die is ook best na. Nou, Kijk wat voor nu niet heeft. vijf. Plus één. Plus vijf. Plus één. Plus één. Plus één. Plus één. Plus zes is zeven In ieder geval, zijn er mensen die nog iets willen weten over hun, uh, over hun, uh, over hun cijfer? Wat ga ik aan doen? Ik denk, want uh, Jochen heeft het straks gevraagd of ik even wat rijkje wilde sturen. En dan denk ik dat ik ook Gussen zeer wat rijke wilde sturen. Je weet, als je geen rijkje wil, sluit je je rijken maar gewoon vooral. En als je zegt, ik wil wel, het wel lekker om een rijkje te ontvangen, dan zou ik zeggen van, ga maar lekker, uh, stel je rijken hoofd open, ga gewoon even rustig zitten. Dan doe ik in ieder geval jullie een uh, rijpje sturen, dan kun je het binnenkrijgen. Misschien dat het er een beetje verlichting gaat geven, dat het uh, Bjorn van zijn kiespijn af gaat helpen. Dat het Chaco zijn griep wat mag verminderen. Dat het Lares de rug fijner zal doen. Dat het ook Edwin het een beetje beter zal, uh, zal bekomen. En dat het allemaal heel goed is. Dus dat ga ik nu even doen. Ja? Ik ga maar lekker rustig zitten als je mee wilt doen. Je kunt ook als je wilt je beide handen gewoon op je borst leggen. Onder elkaar. Eentje van boven en eentje onder. Je kunt er ook één. Je de beurt van je hart leggen de andere bij je maag. Dan zul je opmerken als ik rijk stuur. Dat het de warmte lekker bij je binnen gaat komen en dat je, je veel beter ontvangt. Dus als je dat wilt doen, dan mag je dat doen. Ja, hon. Zee. ja, Rond -ze shell zijn. ja, shell section. Montiel Sessionaire. Ik vraag energie aan de hogere macht. En dat vraag ik voor Adria, Adri en Shobjan. Voor de anarchist. Voor Bjorn. Voor Danny. Voor Dirk -Tek, Voor Donald. Voor Edwin. Voor Guus en Els. Voor Tjaco, voor Jochen, voor Lares, voor Maggie, voor Marien, voor mijzelf, Nelly en voor mijn kinderen, Anita, Wilfred en Harold en Erika, voor Ad en voor mijn kleinkinderen, Nick, Femke en Wilhart, en tevens voor iedereen. Die me dierbaar zijn. Ik vraag het ook voor. Ayu, Ayua. Ik vraag het voor Elisabeth. Ik vraag het voor Detred En voor de operator. Ik vraag het voor Ploink en Maud. Ik vraag het voor Jan en Ella en de kinderen. Ik vraag het voor Martin en Saskia. En voor iedereen die op dit moment naar dit programma zit te luisteren. Saya ki, saya ki, ki. Ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur jullie deze energie uit liefde, dat jullie het allemaal mogen ontvangen en naar eigen goeddunken gebruiken. Shokray, shokray, shokray. dat bij jullie het negatieve weg mogen gaan en dat het plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor iedereen vraag aan de hogere macht. Takomayo, Takomayo, Takomayo en dat het licht, het goddelijk licht jullie de komende week allemaal mogen blijven beschermen. Ik hoop dat jullie deze fijne, liefdevolle liefdesenergie energie hier allemaal binnen hebben gekregen. De een zal het warm hebben gekregen, de ander misschien een beetje een tinteling. Je hebt er misschien ook bij, je, je hebben niks gevoeld, maar dat maakt niet uit. Rijke doet toch altijd zijn werk. En komt toch altijd in de plaatsen waar het nodig is. Het is een, een, een wonderbaarlijke kracht die uit liefde gestuurd kan worden naar mensen en vraagt mij niet hoe het in zijn werk gaat, maar ik weet dat het werkt. Dat weet ik gewoon. Zelf ondervonden en ook de mensen die het ontvangen hebben het ook ondervonden. Ik zie dat onze bij ons kleine hertje ook binnen is gekomen. Ik heb in gedachten die bij jou wel meegenomen toen ik uh, toen ik je stuurde. Ik heb je naam niet genoemd, maar ik heb je wel in gedachten meegenomen. Want ik zag net toen ik bezig was want toen had ik de naam genoemd en jij net binnenkwam. Dus ik heb in gedachten jou toch meegenomen. Dus dan weet je dat ook in ieder geval weer. Ja, lieve mensen, het is natuurlijk nu al uh, bijna tien over half tien. Nog twintig minuten en dan zit net oranje op. Het is te kort tijd om nog kaartjes te trekken. Dat doe ik dan weer een maandag. We ik ben vanavond met die numerologie bezig geweest. Wat natuurlijk ook altijd heel erg uh, leerzaam is, vind ik. Het is weer eens een andere, ander ding van de kant van de spirituele wereld, maar is, is ook belangrijk. Dat, dat was dan, dit was dan zo, kijk, het eerste was uw bestemming, ja, die ik jullie, uh, die ik jullie uh, gelezen heb. Nou, wanneer je nu de getallen, en dan kleef je even weer verder, de getallen van je dierenriem optelt bij het eindcijfer, bij het eindcijfer dat uh, jullie hebben, zeg maar mijn, ons, het eindcijfer van Ineke was een 9 en van mij ook, als ik daar dan uh, dingen bij tel, de 11 van de waterman, dan wordt 9 en elf voor 20, dan kom je bij een 2 uit. En dan ga je, krijg je het getal voor je, voor je levensdoel. Dus dan kun je zien wat is je doel in je leven. Het andere is, wat is je bestemming, dus wat, wat, wat is een grote draad in, wat, wat is nou je doel in het leven. Nou, dan zou het dan bij mij een 2 worden. Die ga je dan ook weer optellen. En bij mij klopt het wel. Bij mij zou het er twee zijn. Dan staat er: het centrale begrip is evenwicht. U zult in vele gevallen de vrede weten te bewaren door toe te geven. Ik geef ook al dat toe, ja. Dat is altijd het makkelijkste. Zij is het eerst uitgemerkt Op details te letten en daarvoor te zorgen dat plo plooien voor tijdig worden gladgestreken. U verwerft een eigen plaats in het leven. Door een grote opofferingsgezindheid. Dus dat zei ik wel goed, hè? En Ineke die was een, uh, daar weet ik het dan toevallig van. Ineke die is een tien en een negen. 9, dus dat wordt 9, dat wordt 19, en 1 en 1 is 10, dat wordt een 1. Nou, voor jou, Ineke, zou het dan zijn, de belangrijkste elementen zijn ideeën en geestelijke en lichamelijke activiteit. U kunt op uw levenspad nieuwe denkwijzen, concepten en methodes ontdekken. Ja, dat klopt al bij jou. Deze nieuwe ontwikkelingen, kunnen velen in hun omgeving beïnvloeden, als u tenminste een in zuiver individuele koers blijft varen en niets gelegen laat liggen aan conventies en tradities. En bij Elisa zou het weer elf worden. Nou, als het dan weer elf wordt, heeft het ook weer een betekenis. Nou, de elf voor jou Elisabeth zou zijn, het hoeketal elf staat voor uitdraging van nieuwe denkwijzen en geloofsovertuigingen die van verstrekkende invloed kunnen zijn op anderen. De elf wordt gekenmerkt door grote inventiviteit. Ja, zo is het makkelijker wat jij doet ja. dus die dieren teken plus je doel ja dat klopt. Ja, dat klopt wel. Nou, bij Jochem, uh, wat voor sterrenbeeld was jij ook alweer? En wat voor uh, sterrenbeeld was jij ook alweer? Dan kom je op 7 uit, hè? Donderdag kom op 7 uit. Nou, de zeven betekent dan, dus dat is je levensdoel, hè? was er zeven bij Donner. Nou, dat klopt bij jou ook wel, Donner. U zult in de eerste plaats proberen door zelfonderzoek uw vertrouwen en intuïtie te vergroten. Daaruit volgt wellicht een onderzoek naar de essentie en de basisprincipes van het leven, waarbij u in zo volledig mogelijke inzicht. Waar bij u zo volledig mogelijk in zich probeert te ontwikkelen. Nou, Jochem is het ook 7. Jochem is een tweeling. Er werd 4 en 2. Nou, dan kom je weer eerst op 11 uit. Nou, als je dan op 11 uitkomt, dan is het hoektal er staat over uitdraging van nieuwe denkwijzen en geloofsovertuigingen die verstrekkend invloed kunnen zijn op anderen. En de elf wordt gekenmerkt door grote intensiteit. Dat klopt wel, hè, voor jou, Jochem. Nou, dan ga je weer die, die elf bij, optellen bij die 2. en dan kom je bij hetzelfde wat ik net gelezen heb, hè. Het centrale begrip is evenwicht. Je zult in vele gevallen de vrede, Weten te bewaren door toe te geven, dus dat heeft alleen met die buurvrouw jou ook te maken. Op details te letten en ervoor te zorgen dat plooien voortijdig worden gladgespreken. U verwerpt een eigen, verwerft een eigen plaats in het leven door grote opofferingsgezindheid. En jij bent de waterman, dat weet ik. het is ook elf, hè. Krijg je ook eerst die elf. Nou, dan ga je eens, dat heb ik al net gelezen. Nou, en dan ga je weer die elf optellen bij jouw eindcijfer. Ik weet niet wat jouw eindcijfer straks was. kun je zoveel uit... Dit is, een, dit is maar een heel klein boekje. En die heb ik eens een keer bij de macro gekocht, met tien tegelijk ik. En het boekje, dat heet Uw Toekomst. En daar gaat het in het boekje, dit is wel een heel klein boekje, het is, het is maar de grootte van een pocketboekje. Het bestaat maar uit 144 bladzijden. En daar staat van alles in. In het boekje staat lees het in de sterren de toekomst in uw hand. Er staat een stuk uitgebreid over handlijnkunde. Veel betekenis van de cijfers. Daar staat dromenuitweg in. Oude Chinese wijsheid werpt licht op een nieuwe tijd. Kaarten spreken de waarheid. dus is ook over kaarten. Nou, dan heb je de slinger doen, met pendel. Je kunt ook voorspellen met de runnen, staat er ook in. Je je lot vastgelegd op schrift. En dan de kalender van het lichaam. Moet moet het ook nog eens een keer helemaal bekijken. Er zijn meer van die boekjes boven ergens liggen. Ik zal kijken of ik het kan, kan scannen... En dan zal ik degene waar ik het e-mailadres van heb, zal ik dan uh, al die dingen even naartoe sturen. Want dan moet ik het allemaal omhoog te gaan zitten typen, dat zie ik nou ook niet zo zitten. Dus wie, wie, waarvan ik nog geen mailadres heb, zal ik eventjes mijn mailadres doen. Dan kunnen jullie nog eventjes een e-mail sturen. Medium.nilly.nl abstaartje. Home. TNL. Dus heb je interesse om uit dat boekje die uit dat boekje uh, al die uh, dat helemaal beschreven van die cijfers... dan zal ik het scannen en daarna uh, naar jullie. Uh, ik weet niet of dat het boekjes kost. Ik zal wel eens kijken waar ik samen heb liggen. Je moet dan wel een doos ergens liggen die ik nog heb. Ik weet wel, toen het uh, 2495 op, maar dat was toen in guldens. En ik weet dat toen lagen ze bij de macro geloof ik voor 250 of zoiets. Voor 2 gulden 5, 2 gulden of zo. Toen heb ik een stapeltje van die boekjes een keer meegenomen. Maar daar ook al verschillende mensen plezier mee gedaan. Ik zou eigenlijk dat hele boekje moeten scannen, eigenlijk. Nou, ik heb jouw mailadres, heb ik? Van Lidewaar heb ik het uh, e-mailadres uh, e niet meer, dus ik ben pas geleden ben ik hem ook uh, kwijtgeraakt. Dus uh, Liedewij, zijn nog even, ik heb jij ook de cijfers niet kunnen sturen. En, en je kunt hem sturen naar, dat weten jullie, er zijn ook veel die dit e-mailadres van mij kennen. Nelly Ten home.nl. Dus mensen die zitten te luisteren en die er ook interesse in hebben, als je, je stuurt naar medium.nelli met een aapstaartje home.nl en je wil ook graag uh, wat meer tekst en uitleg hebben over die numerologie, dan stuur ik dat wel naar je toe. Ja, ik heb jouw gusje uh, plan net heb ik niet meer. Dan zag ik van de week, want ik had iedereen van de week die je gestuurd. En toen zag ik dat jij er niet bij stond. Ja, dat is goed, die erbij. Want ik had pas geleden was er iets fout gegaan. Toen was ik uh, alles in, zeg maar, uh, de, de luisteraars van Ridder Radio, die wou ik in een aparte. Uh, map doen. Zo heb ik dan ook de cursussen van het zesde zintuig eh, in het voorjaar en de cursussen van het zesde zintuig van het najaar, die heb ik in aparte dingen zitten. Dus als ik één meer te sturen krijg ik allemaal tegelijk bericht. En dan wil ik met, met jullie ook doen. En toen is er iets misgegaan. Dus toen ben ik gewoon ook verloren geraakt. Degene die ik weer heb, die hebben mij inmiddels weer een keer een mailtje gestuurd, en die heb ik erop kunnen slaan. In mijn, mijn adressenbestand. Maar waarom dat het toen misgegaan is, dan moet je Er ging er iets mis. Toen was ik samen kwijt. Want dat kan gebeuren, hè. Maar nou, lieve mensen, ik ga dadelijk ermee stoppen. Met twee uur zitten we er weer bijna op. Ik wens jullie morgen nog een hele fijne dag. Wij gaan morgen eens een keer naar de kerring kijken we toch eens gaan kijken of we er weer eens een caravan aan kunnen schaffen. Uh, in, uh, in, in Briel, aan het Brielse Meer. Daar uh, is een kinderboerderij bij, in een speeltuin. Uh, je kunt er je boot aan meren. Er is een waterski-school nu ver uit de buurt. En uh, daar kan Erika heel vet in het weekend, eens, wanneer de duiven thuis zijn, lekker met zijn vriendjes naar de camping toe lekker vrijheid ook voor die kleine. En uh, Harald ging het ook wel zitten, want vroeger gingen we altijd naar uh, tolen. En ze uh, zitten nu al over het vissen, want je kunt er zoetwater vissen zoutwater vissen. Ik heb gezien dat er best wel caravans te koop staan. Eentje voor een symbolisch bedrag. Uh, nou, dat, dat is niks. Eentje, eentje voor uh, dingen, eentje, ja die vroeger 2000, maar ja, ga morgen de pinkel ik natuurlijk eerst even af. En zodoende gaan we dan morgen eens even kijken. Maandagavond avond, dan kunnen jullie weer afstemmen. Ik hoop dat uh, donderdag je stem terug heeft om 8 uur op uh, Radio. Met om 8 uur donderdag. van 9 tot 10 ben ik er weer en van 10 tot 11 is Guus. Morgenavond kunnen jullie afstemmen op Sunset en op Dredred. En verder kunnen jullie gewoon bij, het, bij de d bij het uitzendschema kijken welk programma jullie aantrekt en waar je leuk vindt om naar te luisteren. Ik verplicht jullie tot niets, maar het is altijd leuk voor degene die uit te zenden. Als ze wat luisteraars hebben op de chat, dan weet je in ieder geval waar je het voor doet. Ik ben in ieder geval weer blij dat jullie vanavond weer bij me wilden zijn. Dat doet me natuurlijk ook altijd weer goed. Dat is ook hetgene waar ik het blij doe voor de mensen die er zijn. De stem van donderdag is weer oké. Okay. Dus die is. Uh... Ja, dat heb ik ook gelezen, lieve Dirk. Je hoort dat er hogere snelheid was dan de lichtsnelheid is geweest. heb ik gisteren toevallig gezien. En de, het mooie is, als het inderdaad zo is, want dan ging we dan nou weer proeven nemen dan valt heel de wetenschap in een lied. Dat heb ik ook gelezen. Ik heb het gezien. Ze hadden er iets gestuurd en dat was sneller als het ligt. En al die wetenschappers van vroeger, Einstein of wie ze het, allemaal heten, die komen allemaal, allemaal in het lied te staan. Want dan kun je terug in de tijd. Toevallig heb ik het gisteren gezien. Op de televisie. Dit zit het zien. Het was wel heel bijzonder om te zien, we gingen nou uh, weer een nieuwe proef nemen of het wel inderdaad waar was, maar het was ze. Nou, ik vind het fijn deel dat jij het gezellig hebt gevonden, ik vond het natuurlijk ook weer leuk. Ik ga dadelijk eens even kijken of er nog ergens rode wijn te vinden is, en dan hoop ik als ik ga staan, dat ik een beetje op mijn benen kan staan, oh, dat zitten dus niet altijd goed voor me. Maar we zien het wel wat de toekomst allemaal brengt. Ik wens iedereen. Zie. Oh ja, daar komt de kroeg. Neem ik aan. Van Adrie. Die vergeten. Maar dan zou ik nog bijna vergeten. Die uh, Adrie is er. Dus hij zal vanavond zelf wel uitzenden, denk ik. Dus, dus daar kun je op afstemmen. Daar naar de kroeg. Met muziek. Voor iedereen wat wilt. Ik zou zeggen, mijn rest nog om jullie allemaal steden bij te pakken, een lekkere knuffel te geven van deze zijde. En nog een hele fijne zondag toe te wensen. En op zijn Brabants te zeggen, Hou doe.